Kees Groot met het NOS-journaal. De Italiaanse minister van Binnenlandse Zaken Salvini dreigt migranten die vastzitten op schepen voor de kust terug te sturen naar Libië. Hij wil de rest van Europa op deze manier dwingen om een deel van de migranten op te nemen. Hij wil beginnen met een schip dat voor de kust van Lampedusa ligt met 177 migranten aan boord. De nieuwe regering van Italië ligt sinds het aantreden in juni in de clinch met de Europese Unie over de opvang en verdeling van migranten. Premier Rutte zegt dat de afschaffing van de dividendbelasting een vreselijk vervelende maatregel is, maar noemt die wel hard nodig om te voorkomen dat grote bedrijven uit Nederland weggaan. Hij reageerde daarmee op de groeiende kritiek op het kabinetsbesluit dat mogelijk 2 miljard euro gaat kosten. Rutte zegt dat hij niet voor de lol een belastingvoordeel geeft aan buitenlandse aandeelhouders. Het gaat naar omstandigheden goed met Maarten van der Weijden. Hij moest vanmiddag zijn zwemtocht langs de Friese Steden staken... na 163 van de 200 kilometer. Volgens zijn team is hij ontzettend uitgeput en teleurgesteld. Het feest in de finishplaats Leewarden gaat vanavond gewoon door... en de kans is groot dat Van der Weijden daar gewoon bij aanwezig is. De zwemmer besloot even na 12 een pauze in te lassen, maar werd ziek... en op advies van zijn arts besloot hij zijn zwemtocht te staken. Hij is naar het ziekenhuis gebracht voor een medische controle. Alle inwoners van Schiermonnikoog hebben weer internet, tv en telefoon. Sinds zaterdagmiddag zaten de abonnees van provider Kabel Noord zonder verbinding door een breuk in een glasvezelkabel in de Waddenzee. KPN heeft het signaal nu omgeleid via een andere kabel en inmiddels is iedereen op Schiermonnikoog weer aangesloten. Het weer, vanmiddag lokaal nog een enkele bui. Het is 20 tot 24 graden. Morgen in het oosten de meeste zon en sporadisch een bui. Het wordt dan 23 tot 26 graden. Woensdag wordt het nog iets warmer. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Zin in Zandvoort, Zandvoort. Yeah. is Zin in ZFM. ZFM Met nu de Muziek Boulevard. Ik had a dream. We were sipping whisky need. Highest floor of the Bowery. We stopped seeing eye to eye. You were staying.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 Yo, you love.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 Shine,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 So the sun, You came and you cut me loose With solo singing on my own Now I can't find the key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 To get smarter, don't need to deny the her.